Elf uur, Freddy van met het NOS-journaal.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 Zo'n 60.000 Grieken hebben vandaag in Athene tijdens een 24-uur-staking betoogd... tegen de bezuinigingen en de hoge werkloosheid. Ze sloegen op trommels en riepen rovers, rovers. Toen de demonstranten naar het parlement optrokken... greep de politie met traangas in. Door de staking lag het openbare leven in Griekenland vandaag grotendeels stil. Ook het luchtverkeer lag grotendeels plat. De werkloosheid in Griekenland dreigt op te lopen naar 30 procent. Het land verkeert al vijf jaar in een recessie.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 AC Milan heeft in de achtste finales van de Champions League... verrassend gewonnen van Barcelona. Het werd 2-0. Galatasaray tegen Schalke 0-4 eindigde in 1-1. Het weer. In het noorden en oosten een kleine kans op wat sneeuw. Temperatuur vannacht van min 2 tot min 5. Morgen en vrijdag geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 2 graden. Maar door een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In het weekende wordt de sneeuwkans groter.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 Ik weet het niet. Ik zat gisteren naar de Wereldrijd door te kijken... en dacht, er moeten toch betere manieren zijn... om een evenredig aantal mannen en vrouwen op tv te krijgen. Als we nou eens begonnen met minder mannen op televisie... dat zou wel een hele hoop schelen. Goedenavond, welkom bij het Oog van Woensdag. Het Prins Klaus Fonds heeft een belangrijke rol gespeeld... bij de redding van waardevolle eeuwenoude manuscripten in Mali... Directeur Meijnersma komt over de reddingsoperatie vertellen. Opstand in Bulgarije. De regering moest vandaag aftreden onder druk van massademonstraties. Wat is daar aan de hand? In een zesdelige televisieserie neemt schrijver Tommy Wieringa ons mee... langs de grenzen, de rafelranden, zoals hij ze noemt, van Nederland... om te ontdekken hoe ze zijn ontstaan en hoe ze ons verdelen en verenigen. Hij vertelt erover... En er bestaat een steenrijke club van ongeveer 100 miljardairs... die de helft van hun vermogen aan goede doelen geven. Vandaag sloot een Duitse zich daarbij aan. Om 5 voor 12 vragen we ons af waarom er geen Nederlanders lid zijn van die club. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 20 februari. Er moet wat worden gedaan voor de ouderen. 30.000 van hen worden namelijk financieel uitgebouwd. Niet door het kabinet deze keer, maar door hun familie, vrienden en kennissen. Er komt een oudere binnen en die heeft een neef of een nicht, neemt ze mee. En die zegt van God Noordhaas, ik wil mijn testament, maar mag mijn neef erbij zijn? Want ik kan het zo goed niet meer verwoorden en mijn neef weet precies wat ik wil. Ja, oplichterij natuurlijk. Testamenten worden veranderd, huizen worden op de markt gezet. En soms wordt gewoon de rekening geplunderd. De oudere ombudsman ziet het allemaal aan zich voorbij trekken. Het gaat vaak ook om vrouwen die in een generatie zijn opgegroeid dat de man de financiën deed. Geen verstand hebben van bankafschriften. En daar gaat het uh, heel vaak fout. Oudere vrouwen zijn dus een makkelijke prooi voor de op geld beluste familie. En als die oudere vrouwen doorkrijgen dat ze belazerd worden waar ze bij staan... dan zijn ze of te bang om er iets aan te doen of willen ze er niks aan doen. Vanwege die zorgafhankelijkheid, want als ze er iets tegen zeggen... dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het kind dat voor hen zorgt... of degene die voor hen zorgt, er plotseling niet meer is. Maar hulp is onderweg. Het kabinet heeft een actieplan ontwikkeld. Ouderen in veilige handen. En een van de acties is het inschakelen van de notaris. Die moet de vinker aan de pols houden en niet zomaar alles slikken voor zoete koek. De notaris komt bijvoorbeeld op huisbezoek. Maak een afspraak moet Kom ik in uw eigen woonomgeving? In uw eigen omgeving kom ik nog eens bij u langs? Bespreken we nog eens wat uw wensen zijn? De notarissen krijgen een training om misstanden te herkennen. En er wordt een heus meldpunt opgericht... Voorlopig gaat het overigens om een proef. IT-bedrijf Capgemini heeft met de hand over het hart gestreken. Oudere medewerkers hoeven niet per se 30% van hun salaris in te leveren... als ze bij het bedrijf willen blijven werken. 20% is ook goed. Die vrijgevigheid komt overigens niet geheel vanzelf. Er is enige onrust ontstaan onder de medewerkers over het oorspronkelijke plan. Ik heb door een juridisch adviseur laten nakijken. Nou, dit kan gewoon niet. Kijk, Dit kan misschien wel mijn baan kosten. Maar ik haal er gewoon voor, want ik heb het gehad met het bedrijf. En ook de vakbond heeft alles betere plannen gezien. Als de werknemers besluiten die 20% salarisverlaging te accepteren... dan is het nog helemaal niet zeker of ze hun baan ook mogen houden. En een nieuwe reorganisatie staat alweer voor de deur. Om te zeggen van nou, hier heeft u een briefje, en teken maar... en anders een snel verbeterd trajectje en dan exit... ja, dat vinden wij niet de manier van de 21ste eeuw. Dat riekt meer naar een, twee eeuwen geleden. Capgemini houdt vast aan het plan. Gedwongen door de economische omstandigheden, zeggen ze. Sirenes, spreekoren en wapenknuppels, Griekse toestanden. Maar niet in Griekenland. De bewoners van buurland Bulgarije zijn de afgelopen dagen de straat opgegaan. Ze demonstreren tegen de hoge energieprijzen. De regering heeft die moeten vrijgeven onder druk van de Europese Unie. En daarom moet die regering opstappen, vinden ze in Sofia. En de regering heeft naar ze geluisterd. Vandaag bood... Premier Borisov het ontslag van zijn hele kabinet aan. Ondanks 2,5 jaar economische groei en een dalend begrotingstekort. het kabinet technologie We En Borisov wenste iedereen nog een fijne dag toe. Bulgarije zou later dit jaar al naar de stembus gaan. De verkiezingen worden waarschijnlijk vervroegd. Van Bulgarije naar Wildwesten Vrelen in Kampen. Daar werd een politieauto totaal losgereden na een spectaculaire achtervolging. In Kampen, inderdaad. Kampen overijssel. Het moet ook niet gekker worden. Ja, het lijkt een achtervolging in Kampen. En dan denken we van, het is net Amsterdam, zeg je dan? Ja, dit, is, dit is gewoon een achtervolging en is, uh, kampen is net als Amsterdam. Overal uh, kan, kunnen dit soort dingen plaatsvinden. Dat betekent wel dat, uh, ja, dat het voor kampen toch een beetje uniek is. Hè? Dat iemand doorrijdt terwijl de politie vraagt uh, om te stoppen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En het nieuws in de krant van morgen werd voor u samengevat door Martijn Nijhels. Het duurt nog zeker enkele maanden voordat banken de nieuwe startershypotheek kunnen aanbieden. Die was afgesproken in het woonakkoord. En dat komt doordat die nieuwe hypotheek erg ingewikkeld is. Het komt, kort gezegd, hierop neer. Je moet als nieuwe huizenkoper wel je lening aflossen. Maar de helft van de hypotheek mag je betalen door weer een andere lening af te sluiten. ABN Amro, de ING en de Rabobank zeggen in het Financiële Dagblad... dat ze nog steeds aan het studeren zijn op die maatregel. En ze wachten ook nog op meer uitleg. Een woordvoerder noemt het opmerkelijk dat er zo'n ingewikkeld systeem komt. Want aan de banken zelf was nou juist gevraagd... om alleen nog maar eenvoudige financiële producten aan te bieden. De Telegraaf komt met een scoop over de ruziende olifanten in Dierenpark Emmen. Afgelopen zomer ging het daar mis... toen de natuurlijke leidster van de olifantenfamilie doodging... Er ontstonden twee groepen die elkaar het leven flink zuur maakten. Er werd luid getrompetterd. En er werd in staarten gebeten. Het probleem was dat geen enkele andere dierentuin zat te wachten op de olifanten. Maar het is nu toch gelukt om één groep ergens anders te plaatsen, weet de Telegraaf. Een moeder en haar drie jongen gaan naar een dierenpark in de Duitse plaats Osnabrück. Die wil ze wel voor niks hebben. Het vertrek valt de verzorgers zwaar. De moeder olifant was al 25 jaar in Emmen en haar kinderen zijn allemaal in Drenthe geboren. De Volkskrant maakt melding van de nieuwe stunt van Silvio Berlusconi. De Italiaanse politicus heeft miljoenen inwoners... een nepbrief van de Belastingdienst gestuurd. Er staat in hoe ze het belastinggeld kunnen terugvragen... dat ze vorig jaar hebben betaald. Tenminste als Berlusconi over drie dagen de verkiezingen wint. Verschillende Italianen zouden al bij postkantoren zijn gesignaleerd... met de namaakbelastingbrief in hun hand. Berlusconi's politieke tegenstanders zijn laaiend... over de nieuwste campagnefonds van de mediamagnaat. NSC Next brengt een lang verhaal over een nieuwe revolutie. Een gadget die vrijwel zeker ons leven drastisch gaat beïnvloeden. De Glass. Dat is een bril die informatie projecteert, filmt en fotografeert... en reageert op je stem. De Glass komt zelf niet in beeld, maar alles wat je ziet... is volgens Google met de bril gefilmd. De brildragers geven met hun stem commando's, neem een foto of zeg heerlijk in het Thais. Intussen hebben ze hun handen vrij, geen gepriegel meer op een smartphone dus... Binnenkort wordt het ding voor het eerst op grote schaal getest. Spits meldt dat de georganiseerde misdaad een rol lijkt te spelen in het paardenvleesschandaal. Criminelen die eerst in het drugshandel zaten duiken nu op in de handel van paardenvlees dat als rundvlees wordt verkocht. Met de Europese politieorganisatie Europol zien ze dat er steeds vaker wordt gesjommeld met voedsel en drank. Zo werden twee jaar geleden 13.000 flessen namaak olijfolie onderschept. En nagemaakte bouillonblokjes, koffie en snoeprepen. Logisch, want terwijl steeds strenger wordt gecontroleerd op namaakkleding, is dat nog niet zo bij eten. En als je wordt gepakt, dan krijg je een relatief lage straf. Het is d dag voor advocaat Bram Moskowicz morgen, schrijft de Telegraaf. Bij het Hof van Discipline in Den Bosch... heeft hij de laatste kans om te ontkomen aan een beroepsverbod. In de krant noemt hij het zelf de belangrijkste dag van mijn zakelijk ja, leven. Hij heeft inmiddels werk gemaakt van de verplichte bijscholing. Moskowicz volgde onder meer de cursussen... beter omgaan met de zieke werknemer en alimentatie in het familierecht. Ook de afgelopen dagen was hij op cursus. En de strafpleiter bood ook nog even zijn excuses aan bij de Telegraafredactie. Hij had de krant pas vrij laat teruggebeld. Maar er was een goede reden voor. Ook een beroemde strafpleiter moet gewoon zijn telefoon uitzetten... als hij in de schoolbankje zit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Bitter sweet, Jamie Cullum. Meestal is die sweet, dan moet het bitter van relax zijn gekomen, de Haramse groep. Soms bevatten nieuwsbulletins goed nieuws, zoals vandaag het berichtje van minister Ploemen: dat meer dan 95 procent van de eeuwenoude en kostbare manuscripten uit de historische bibliotheek in Timbuktu zijn gered, met financiële steun van Nederland nog wel. Bij mij in de studio is de directeur van het Prins Klaus Fonds... dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de redding. Christa Meinersma, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst nog even terugluisteren naar de eerste berichten. eind januari. toen we nog dachten dat die bibliotheek helemaal was legeroofd en vernietigd. Ja, een, een nachtmerrie. Ja. Uh, het enige wat me troost is dat ik ze, ze niet zag, de boeken. Je zag geen smeulende puinhopen uh, en, en daar de rest van. Je zag alleen dat ze er niet waren. Ja. Dus uh, ik heb nog hoop. Ja, dat was journaliste Esther Bakker op 29 januari in het oog. Zij vreesde het ergste. Een beetje hoop, want ze zag ze niet. En toen zat u al glimlachend bij de radio. Want u wist dat ze ze niet kon zien omdat ze in veiligheid waren. Ja. Hoe zat dat? Ja, dat klopt. Dat, dat wisten we en dat konden we op dat moment nog niet zeggen... omdat uh, de evacuatie van de manuscripten nog aan de gang was. En de veiligheid van zowel de manuscripten... als de mensen die bij de evacuatie betrokken waren... Uh, ja, gevaar liep. Dus de, de, de partner waarmee we werkten, alle mensen die betrokken waren... de Malinezen in Mali, die hadden ons met klem verzocht om vooral niets te zeggen. En je zag ook in die berichten rond de brand in januari van het Ahmed Baba-instituut... maar ook de paar weken daarna dat het nieuws echt brak... dat niemand die er echt bij betrokken was, sprak. Nee, en hoeveel mensen waren er op de hoogte? Er waren uh, een aantal organisaties in Mali. De Malinezen die erbij betrokken waren. Uh, de beheerders van de privébibliotheken. De autoriteiten van Mali waren allemaal op de hoogte. Het is ongelooflijk. Begin eens bij het begin. Wie zette de eerste stap voor die reddingsoperatie? Waar begon het? Dat zijn de Malinezen zelf. En hoe begon het? Um, in april hadden wij contact met een aantal organisaties. die uh... Negen maanden geleden? Ja, zeker. Tien maanden geleden ja. Die de manuscripten beheren die privébibliotheken en instituten hebben... waar manuscripten gelezen worden, onderzocht worden, beheerd worden. Er zijn generaties op generaties van families die deze manuscripten beheren. Uh, en, en, en daar zorg voor dragen. En uh, die families waren ontzettend bezorgd. En, en de mensen die daarmee te maken hadden ook. En wij waren in contact met hen vanaf het begin, toen de situatie in Mali zich ontwikkelde. Maar hoe kwamen ze bij u? Prins Klaus van ons heeft een lange relatie met Mali. Een oud-laureaat van ons is de, de directeur van het Nationaal Museum in Mali. Ook met hem waren we in contact over zijn collectie, het Nationaal Museum, de veiligheid van het museum. Maar ook met andere organisaties waarmee we gewerkt hebben aan cultureel erfgoed. al eerder in Jenné en andere plekken in Mali... waren we in contact om te kijken wat er gebeurde... en wat we eventueel zouden kunnen doen. Ja. En dus in april was dan een telefoontje. En wanneer bent u toen in actie gekomen? In oktober. We hebben in, vanaf april de situatie gemonitord. Heel veel contact gehad met de organisaties in Mali... En uh, niemand wilde natuurlijk de manuscripten evacueren. Er waren allemaal. Nee, wel wie een... moest dat doen? En, ja, mensen zelf moeten dat doen. Mensen zelf? Ja. Welke, welke ja. mensen zelf? Ja. Ja. Van, de, van de bibliotheek. Er zijn allerlei mensen bij betrokken geweest bij de evacuatie uiteindelijk. Maar hoe ging dat dan? Ik, weet, ik, ik wil dat allemaal weten. Het klinkt ja. als een heel raar. <laughs> het, het, het klinkt als een jongensboek. En dat ja. is het ook. Een spannend jongensboek. Toen op een gegeven moment, begin oktober. Dus, dus het telefoontje ook kwam naar ons toe. van Help ons alsjeblieft. Want nu is de dreiging zo reëel, zo groot, zo echt. Uh, de manuscripten kunnen echt vernietigd worden. Ze moeten ja, nu geëvacueerd worden. En was ook bezet volgens mij op een gegeven ja, moment. Door... op een gegeven moment. Nou, dat, dat, was ook, dat speelde ook mee in die, in die analyse. Dat er evacuatie moest plaatsvinden. Dat inderdaad het Ahmed Baba-instituut toen bezet was... door uh, leden van de Ansardine. Een, een, een militante groepering uh, die Timbuktu bezet had. Ja. En toen uh, ja, was, was het gevaar wel zo reëel... dat die collectie, maar ook uh, andere collecties van manuscripten... in privébibliotheken verloren zou gaan. Ja. Dat Malinezen zelf het initiatief hebben genomen om te gaan evacueren. Maar hoe deden ze dat dan? Want het was bezet. Op, uh, het instituut was bezet. Ja. Maar er waren andere plekken waar manuscripten waren die niet bezet waren. De stad was bezet. Ja. En die plekken ja, waren min of meer bekend, misschien... En uh, uh, onze projectpartner heeft toen het initiatief genomen... om uh, een evacuatie op gang te zetten. Maar, maar een evacuatie, dan denk ik aan grote vrachtwagens... dat kan niet ongemerkt dat kan voorbij niet. gaan. Dat kan niet ongemerkt voorbij gaan. Dus het is allemaal op veel kleinere schaal gebeurd. Veel als s nachts. Uh, heel veel mensen hebben als koerier opgetreden. Documenten op alle mogelijke wijze uh, uit de stad uh, gesluist... via verschillende evacuatieroutes... Uh, op allerlei vervoermiddelen. Op de fiets, Blue. Nou ja, fiets, dat weet ik niet. Maar, maar karren en ezels en auto's en taxi's en vrachtwagens. En ja, van allerlei vervoersmiddelen zijn gebruikt. En uh, het is dus al begin oktober begonnen. Ja. En, en wat was precies. Uw rol en die van het fonds? Onze rol is geweest dat wij dus gevraagd werden om uh, evacuatie te steunen. Financieel, financieel te steunen. We hebben dat gedaan. En uh, daarna hebben een aantal andere organisaties... de Ford Foundation, Stichting Doen uit Nederland... private donateurs die wij ook gevraagd hebben om bij te dragen. Hebben ook bijgedragen. En dus ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook. Die, die was dus op de hoogte? Die waren op de hoogte. Die waren op de hoogte. Ja. En om hoeveel geld gaat het? Uh, het totale bedrag, dat hebben we afgesproken om dat niet te noemen, omdat het ook een hele uh, een duidelijke indicatie geeft van de hoeveelheid manuscripten. En dat geeft weer, ja, dat kan toch indicatie geven over de plek waar ze kunnen zijn. En de projectpartner heeft ons gevraagd om het daar niet over te hebben. Dus dat, uh, dat kan ik niet doen. Het kan een indicatie geven over waar ze kunnen. Goed. Kijk, nou ja. de, de situatie de... in Mali is natuurlijk nog steeds onzeker. Het is niet een, een, een situatie die, die af is. Dus de manuscripten zijn op dit moment veilig. Ze zijn geëvacueerd. Ze zijn gered uit handen van de militante groepen. Maar zijn die... ze uit het land? Um, ook dat kan ik niet zeggen. Ai. De, de, nou ja, dat zou bijna suggereren dat ze niet uit het land zijn. Want anders zou je kunnen zeggen dat ze wel uit het land zijn. Maar goed, dat, ik, ik wil u verder niet... Zijn er nog meer dingen die u niet mag vertellen? Dan hoef ik nee, vragen dit, niet vragen niet te stellen. Het is, is ongeveer het rijtje ja, wat ik niet kan ja, zeggen. Nee. Ja. nee, maar goed. Kijk, voor ons staat altijd de veiligheid van, van de manuscripten. En de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij de evacuatie. En nu ook bij het veilig houden van die manuscripten staat natuurlijk voorop. Ja. Dus als, als, ja, als, als zij aangeven dat we over bepaalde dingen niet moeten spreken... dan doen we dat niet. Maar hoe veilig zijn ze dan? Want ik kan me... Maar ook voorzitter, het zijn hele oude manuscripten. Ja. Uh, neem, neem aan, dat is vaak het geval bij oude manuscripten... dat als ze vervoerd worden, dat ze dan meer kans maken... om beschadigd te worden in elk geval. Verkrummelen, ja. weet ik veel. Ja. Hoe veilig is veilig? Ja. Nou ja, dat is, dat is ook precies het punt. Uh, in al die maanden van april tot oktober... Uh, niemand wilde natuurlijk dat die manuscripten geëvacueerd zouden moeten worden. In nee. de tussentijd waren al wel een aantal manuscripten begraven... Uh, in de stad uh, verplaatst, naar een andere locatie gebracht... om te proberen ze uit handen te houden van die militante groepen. Ja. En ook, ook ja, de mensen die erbij betrokken waren... de bibliothekarissen de beheerders... Eh, niet een risico te laten lopen. Maar ja die evacuatie was echt een laatste redmiddel... wat ja. niemand wil, om ook dit soort redenen. Het is gevaarlijk, er kan onderweg van alles misgaan. Eh, manuscripten kunnen, kunnen zoek raken, beschadigd raken. En dat is natuurlijk nu ook aan de orde. Het, het veilig bewaren, het goed bewaren... Ja, in ballingschap, zoals de Marinezen het uitdrukken... Van al die manuscripten. Dat is een enorme uitdaging. Ja. ja ik zit nog even te denken. Uh, uh, want je wilde niks zeggen over, over hoeveel geld er dan uh, uh, mee gemoeid was. Maar uh, waar is dat geld dan voor gebruikt? Is dat dan gewoon om de. Uh, uh, om mensen om te kopen, om mensen te betalen uh, om gevaarlijk werk te doen. Uh, het, het is gebruikt voor vervoer, het is gebruikt voor overnachting... het is gebruikt voor voedsel, communicatiemiddelen... koeriers um, uh, die onderweg waren met nou, aanschaf van hutkoffers... om maar eens iets te zeggen, dat soort dingen. Dat <laughs> ja. soort dingen. Ja. Um, de koeriers die onderweg waren, die belden wel vier, vijf keer per dag met de coördinator van de evacuatie... om te vertellen hoe het ging, waar de gevaren waren... waar de checkpoints waren. Het uh, nou, dat, dat, dat, ja, dat, dat is natuurlijk een hele operatie die je op touw zet... en daar ja. zijn kosten aan verbonden. Ja, ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die vrijwillig uh, bijgedragen hebben... die zorgden voor eten onderweg, die, die waarschuwden... als er checkpoints waren of gevaren dreigden. Uh, uh, er is een enorme solidariteit ontstaan, een soort netwerk... een soort smokkelnetwerk om deze manuscript. Ja. Uit hun boek toe te krijgen. Is het Prins ons vaker betrokken bij dit soort uh, jongensboekachtige operaties? <laughs> en nou, tien jaar geleden, naar aanleiding van inderdaad de, de verwoesting van de Bamiyan-Boeddha's en, uh, en ook in Afghanistan en, en ook de, uh, ja, hoe zeg je dat, het legale van de Nationale Bibliotheek in Baghdad, hebben wij een cultureel noodhulpfonds opgezet. En dat is, naar aanleiding daarvan? Ja, eigenlijk. naar aanleiding nee. daarvan. Echt als ja. een concrete dus reactie erop. Uh, Ja, nou, dat fonds. Dat fonds is heel Actief de afgelopen tien jaar in de rampen, uh, dus, dus uh, natuurrampen, situaties van natuurrampen, komt het onmiddellijk in actie om, dus, mm. eerste hulp te verlenen aan, aan, aan cultureel erfgoed wat beschadigd is of bedreigd wordt. Um, dit soort concrete situaties op deze manier, dat is ook de eerste keer dat het fonds daar zo heeft kunnen optreden. Juist. Nou zijn de rebellen inmiddels uit Timbuktu weg. Hè? Ze zijn verjaagd, volgens mij. Zijn er al plannen om de manuscripten terug te brengen? Het doel is om de manuscripten zo snel mogelijk terug te brengen naar Timboek toe. Zijn er plannen? Uh, er, zijn, er, zijn, er is geen tijdspad dat hangt heel erg af van, de, van een inschatting van de situatie. De situatie op dit moment is fluide, is helemaal niet duidelijk, is niet zeker. Dus ook al ja, lijkt op dit moment uh, het zo te zijn dat de rebellen uit de stad weg zijn... dat wil niet zeggen dat het op dit moment een goed moment is... om de manuscript nee. uh, terug te brengen naar Timboektoe. Maar goed, die inschatting die ligt natuurlijk bij de lokale organisaties... En, en de families die het betreffen. Duidelijk. Goed, ik, uh, dit was al goed nieuws en ik, wij wachten dan maar af uh, tot het goede nieuws... Meer goed nieuws. Verspreiden Precies. dat het weer terug mag ja. naar de bibliotheek. Ja. Hartelijk dank. Het is dan to pay for every choice you make. No, you might not, door Orlando. Dat is een Nederlands bandje rond zangeres Tessa Doustra. En dat komt van hun debuutalbum. Dat is deze maand verschenen. Zo klonk vanavond het protest in Bulgarije. De communisten zijn maffia, zingen ze. De regering bezweek vandaag onder de druk van dagenlange massale demonstraties en stapte op. Ik ga erover praten met Milena Bodinova, programmamaakster in Bulgarije. Goedenavond. Goedenavond. En Koos Jan Schouten, IT-ondernemer in de hoofdstad Sofia, voorzitter van de Bulgarian Dutch Business Club. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, ik begin met u meneer Schouten. De regering gaat weg, uh, protesten gaan blijkbaar door, ook vanavond. Waarom is dat? Uh, nou, er waren vanavond uh, twee verschillende protesten. Er was één uh, demonstratie die vanmiddag begonnen is... Uh, die eigenlijk gevraagd heeft aan de regering om te blijven zitten. Want het alternatief, dat, uh, dat schrok deze mensen af. En, uh, en een, een doorgaande demonstratie tegen, het, uh, eigenlijk tegen het elektriciteits, uh, de elekt elektriciteitsbedrijven. Ja. Uh, in Sofia viel het mee... Uh -huh. de demonstraties. Ik denk niet dat er veel meer dan duizend mensen uh, actief hebben meegedaan, maar wel heel erg luidruchtig. Juist. Uh, maar in Varna en andere steden is het toch, uh, toch wat een stuk drukker geweest. Ja. U zei er werd ge, uh, ook geprotesteerd tegen het alternatief wat mensen te wachten stond als uh, de regering zou opstappen. Wat is dat dan, dat alternatief? Uh, uh, weer de, de socialistische partij, de ex-communisten terug... Maar in een coalitie met, uh, ah, okay. uh, met de Turkse minderheidspartij. Oké, okay. vandaar dus ook die, die, uh, die, die slogans. Ja. Uh, mevrouw Boninova, uh, um, ja. de, de heer Schouten zei het eigenlijk al... de aanleiding van de onrust uh, was de, waren de hoge energierekeningen? Uh, ja, dat is eigenlijk uh, de laatste dagen een soort... Uh... Geweest voor deze protesten, maar ik denk dat het een uh, opeenstapeling van teleurstellingen is, eigenlijk. Uh, en dat duurt al jaren. Teleurstellingen uh, waarover? Uh, ja, uh, teleurstellingen dat er nu eigenlijk niet zoveel verandert in dit land, dat mensen verwachten dat hun le leven verbetert, dat, er, uh, dat de salarissen omhoog gaan. Uh, de prijzen gaan wel omhoog, maar de salarissen niet en de pensioenen. En in deze... Um, het probleem is natuurlijk altijd dat het op aankomt uh, de portemonnee van uh, een mens, maar... Ja. Ja, toch heb je ook zoiets van... ja, ik voel me uh, bedrogen of uh, ik voel me belazerd. En, en geen enkele regering heeft tot nu toe uh, antwoord geboden op deze problemen. En bijvoorbeeld is er in 2010 een, pro een protestbrief ingediend om uh, de monopolen uh, in de energiemarkt uh, uh, aan te pakken. Nou, dat gaat me iets te ver en terug. Het is protest... nu 2013, mevrouw ja, Boudinova. Nee, wacht ik... even. Ik wil even, ik wil even <laughs> u, u van u. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarom? Ik wil even van u weten uh, over maar die energie. Er is niks gebeurd met deze protestbrief. Dat dat bedoel ik. En ja. dat zijn honderdduizenden handtekeningen van Bulgaren die toen al antwoord wilde op deze vraag. En daar is tot nu toe niets mee gebeurd. Meneer Schouten, heeft u ook plotseling een veel hogere energierekening? Nou, ik heb ze voor me liggen. Oh, <laughs> vertel. Nou, ik, werd, uh, ik, uh, ik, ik had het niet eens gemerkt totdat uh, uh, je research me vanmiddag belde. Uh, en, en, en ik zat te kijken van, van uh, wat hebben wij betaald. En het is inderdaad zo, terwijl ik de hele maand december thuis ben geweest... Was mijn rekening uh, uh, rond de uh, uh, 61 euro. Mm -hmm. uh, en dat klinkt dan heel redelijk in Nederland, ja. oren. Uh, <laughs> ik heb een vrij grote flat. Ik heb een, iets van 150 vierkante meter. Uh, in januari, waar ik twee weken in Nederland was. en bijna alles uitstond. is het plotseling uh, 200 euro. Juist, dus dat is inderdaad een enorm verschil. Dat is en, bijna drie keer zoveel. en dan terwijl en, u er minder was. En het rare is, de prijzen zijn niet omhoog gegaan. Maar um, de volumerekeningen die worden, daar wordt ongelooflijk mee gesjoemeld. L hoe bedoelt u dat? Nou, dat wordt letterlijk. Let in Amsterdam noemen we dat tjommelen. Uh, er, er, er worden gewoon bedragen ingevuld en, en schattingen gemaakt die dan later niet ge gecorrigeerd worden. Dus bijvoorbeeld vorig jaar januari hebben we een hele koude januari gehad. Uh, en, en, en, uh, ik ben wel in jullie programma geweest een paar jaar geleden toen het zo koud was en we geen gas hadden. En, en, uh, en, en dat wordt dan gewoon aangenomen dat dat dit jaar weer berekend wordt. Maar dat geld zie je nooit meer terug. Nee. Maar goed, het betekent dus dat men dat dat er geknoeid wordt met de, de, de, ja. de, de rekeningen en met het volume. En uh, uh, maar wie zijn dat dan die dat uh, doen, uh, mevrouw Bodinova? Ja, dat weten we juist niet. Ja. Uh, dat weten u schijnt, niet. Het schijnt dat uh, maar 5 of 6 procent van de onze energierekening naar het elektriciteitsbedrijf gaat. De rest. ...gaat ergens anders naartoe en dat is precies de vraag waar deze protesten om draaien. Ja. Van waar gaat de rest van het geld naartoe? Dus het is corruptie Naar, in elk geval. De regering of ja. Nou ja, tussenpersonen, ja. Uh, er zijn uh, afspraken gemaakt met allerlei andere bedrijven die dat zogenaamd regelen, hè, mm -hmm. de energie. ja. En in wezen betaalt de gewone Bulgaar de rekening. Ja, ja want uh, dat wou ik zeggen, meneer Schouten... als het voor u al zoveel scheelt... en u bent, laten we zeggen, naar Bulgaarse begrippen... ongetwijfeld een, een rijke West- of Europeaan... dan moet dat helemaal voor de, de, de, de Bulgaren zelf... voor de arme, alarmere Bulgaren een enorme opgave zijn. Nou, ik sprak vanmiddag uh, met, mijn, uh, met mijn manager van mijn bedrijf en zijn uh, zijn uh, opa en oma die, uh, die, die die wonen hier ook in Sofia ja. en uh, die mensen die uh, het is uh, het is koken of stoken. En als daar geen geld bij komt bij de meeste mensen die op pensioenen leven. Want we hebben het dus over rekeningen. Uh, ik heb ook verschillende mensen op televisie gezien in de afgelopen dagen. Die het hebben over rekeningen waar ik het dus ook over heb. Van, van een van een minder op een kleinere flat, maar maar toch van een van een 150 Bulgaarse lever. Terwijl ze op een pensioen van 260. Dus dan heb ik het over 75 euro elektriciteitsrekening. Hmm. En, en op een pensioen zitten van 130 euro. Ik bedoel, dat zijn. Uh, het is zo buiten proportie. En ik wil even een aanvulling maken op waarom de mensen zo boos zijn. Uh, en, en waar de frustratie vandaan komt. Is dat. Er waren een heleboel dingen fout jaren geleden uh, in het, het socialistische systeem. En ook uh, fout voordat Bulgarije in de EU kwam. En dus al, allerlei Europese yeah. uh, regelgeving, waaronder de privatisatie van, van, de, van, de, van de nutsbedrijven en dergelijke, uh, mm -hmm. moest toepassen. Maar het, het was niet zo dat mensen uh, koud leden. En dat is iets wat je dus constant nu terug hoort. Mm -hmm. Dus ook bij de, de, de, de, de, de, de 60-plussers. Uh, die zeggen, uh, uh, nee, maar wacht even, wij hebben het nu zo slecht dat we... We kunnen niet verder. Nee. En maar dat goed. is eigenlijk... En er zijn wel jongere mensen die op straat dus heel agressief een boos lopen te doen. Maar de meerderheid van de bevolking... Um, vanmiddag werd de opmerking gemaakt door een van mijn Nederlandse collega's. Zegt, als ze hier een 50-plus partij beginnen, hebben ze meteen 40-50 procent van de stemmen. Oké, okay, maar dan is wel de vraag, toch, neem niet kwalijk... Uh, wat het nou oplost als deze regering opstapt. Want blijkbaar ligt het niet alleen maar, maar aan de regering, maar aan het hele systeem. Eh... Uh... Aan mij gericht? Nou ja, aan mevrouw Boudinova ja, misschien nou ook wel gericht. Eigenlijk is... Die ik heb het al. Nee, uh... ik heb mevrouw Boudinova nog een tijdje niet gehoord. Laatste oh, okay. woord aan u, mevrouw Boudinova. <lacht> nou ja, dat is dus het probleem. Dat mensen zich vandaag, en dat vond ik heel frappant bij de laatste protesten van deze avond, uh, een heel droevig gezicht. Mensen konden eigenlijk hun frustratie nergens meer terecht. Uh, ze konden uh, uh, tegen niemand meer zeggen wat ze willen. Hun eisen konden ze niet meer kwijt. Want die maar dan lost het dus dat... niks op. Nee, precies. Nou. Dat, uh, dan wens ik jullie veel sterkte de komende koude, koude winter, winter, wintermaanden. Nee, nou, nee, daar hebben we geen ik, tijd is. meer voor, meneer Schouten. Uh, sorry. Oh, sorry. Uh, um, er zijn nog andere mensen met wie wij uh, vanavond nog willen spreken. Nee, nee. in het bestek van het uur van het oog. Maar hartelijk dank uh, uh, voor uw ja. uh, bereidheid om ons even te woord te staan. Ja, over de wel. opstand, zullen we maar zeggen, in Bulgarije. okay. You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through the night. Keep on moving if you gotta go. Just as long as you stay with the flow. Be somewhere you wanna be. Keep on Dream up, dream up through the night Dream up, dream up, baby that's alright If you wanna dream, dream, it's okay You can dream Day Donovan Frankenwriter. De grenzen van Nederland zijn bepaald door oorlog en vrede, door politieke, strategische en economische belangen. En ze vormen een bron van verhalen. En het is naar die verhalen dat schrijver Tommy Wieringa op zoek gaat in de zesdelige televisieserie van de VPRO De Grens. Vlak voor de uitzending sprak ik hem en ik vroeg hem... wat een grens dan eigenlijk meer is dan een grillige lijn op een landkaart. Nou ja, voor mij is het een bron van verhalen. En uh, als ik naga wat ik gedurende die, uh, die reis... die reis die zich uitstrekte over een maand of twee overigens... die is niet in één keer gemaakt, maar in onderdelen. Maar dan is het, dan is het veel meer dan alleen maar een grillige lijn. Het is, uh, het is een... Uh, ja, historische grond waarop, die nog altijd gevolgen heeft voor de mensen die daar leven. Die geschiedenis bedoel ik. Ja, maar dat geldt natuurlijk voor iedere grond. Wat maakt de grond rond nou, een grens zo anders? Nou hier, um, die, die grenzen die zijn natuurlijk pas in de loop der eeuwen verhard. Die waren eerst vloeiend en open en poreus. En uh, er werd over en weer heel veel getrouwd. En in de loop van de vorige eeuw is die steeds meer gesloten geraakt. En ook al in de loop van de negentiende eeuw. Uh, waardoor het wij-zij-denken misschien is gegroeid. Ja. Dit zeg ik aarzelend, want daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar dit is een, een indruk die ik op heb gedaan. Ah, je bent zelf opgegroeid, hè, toch? In de grensstreek. Uh, ja, toen Overzaal, de grens nog, ja. ja, toen de grens nog dicht was. Toen die nog dicht was? Ja, toen het, to, je bedoelt toen er nog geen Schengen-verdrag was. Uh, <laughs> het was voor 85 nog, ja, ja, dus ja. Uh, voor het Schengen-verdrag. En de grens was dicht en dat was iets, iets reuze spannends dat zich daarachter die grens afspeelde. Want de eerstvolgende grens, dat was de grens met het onmetelijke Russische Rijk. Dus, en en, en er werden in de tijd dat ik daar woonde werden er ook kruisraketten aan de grens geplaatst. En dat, dat, dat, dat was een, een, een spannende... Onzekere tijd. Ja. En is dat bepalend geweest, van hoe jij je hebt ontwikkeld eigenlijk? Nee, absoluut niet. Ik verzin dat allemaal nu. Ja. <laughs> nee, ik heel leefde, goed. Nou, nee, ik, ik leefde echt met mijn rug tegen de grens. Mijn vader en ik gingen wel eens boodschappen doen in Duitsland. Waardoor de verpakkingsmaterialen in onze kast, waar, waar bijvoorbeeld de boter in zat of de yoghurt, zag er heel anders uit dan bij vriendjes op school. Dus uh, dat zijn de dingen die ik van die grens heb meegekregen en ook... Ja, ik herinner me een keer dat we na het boodschappen doen koffie gingen drinken in Gronau. Waar een restauranthouder leuke historische foto's had opgehangen. Van zijn restaurant door de tijd heen. Ja. En op een van die uh, foto's zag je een vrolijk hakenkruis uit ja, dat zijn restaurant steken. was bang voor, ja, dat dat zou komen. Ja, ja en dat, dat, dat ja. was voor mij als 15, als, 16-jarige als was dat een schok. Ja. Maar nu realiseer ik me ook van ja, het is ook gewoon een historische foto van zijn restaurant. Dus die pijnlijkheid die, uh, die heb ik daar al vroeg meegemaakt, ja. ja. En naar die verhalen ben je ook op zoek? Ja, je kunt niet, je kunt niet zonder geschiedenis, je kunt niet, niet uh, ja. leuke verhaaltjes halen. Ik ben heel, heel gelukkig geweest dat ik een paar historische bronnen heb uh, mogen ontmoeten... zoals een 104 jaar oud vrouwtje... Die overigens de uitzending niet gehaald heeft, maar, <laughs> uh, maar die de dodendraad, die werd gespannen door de Duitsers in uh, 1915. En die strekte zich uit van Vaals tot, en met ka tot aan Katzand, ja. om smokkel en spionage vanuit België naar Nederland tegen te gaan. Dit vrouwtje vertelde, heel moeilijk verstaanbaar, maar dat ze die draad nog had horen zingen als meisje. Oh, ja, en dat was voor mij een soort, soort historische sensatie waar ik niet op had durven hopen. Ja. Nee, maar ze heeft de uitzending niet gehad, bedoel je mee? Ze zit nee. wel in de uitzending, maar ze is overleden. Nee, ze leeft, maar ze, ze, ze was zo onverstaanbaar dat, uh, dat, het, niet, uh, dat het uiteindelijk niet, niet geschikt was voor televisie. Ja, ja. nou, Kijk, nou dat, ik, daar, ja? Daar, daar, daar, daar zit dus wel de, de, het, het pijnlijke in. Ik ben namelijk geen televisiejournalist. Ik zou het altijd gebruikt hebben ja. als ik daar... Ik, ik, ik kan alles wat van die omgeving van zo'n bejaardenhuis en zo'n kamertje... waar zo'n vrouw gelaten op haar einde wacht, kan ik gebruiken in een verhaal. Maar op tv is het nutteloos en dat is verschrikkelijk. Nou, dat, dat, dat vraag ik me nou af. Want ik heb de eerste aflevering gezien, hè? dat was Drenthe. Um, ik moet eerlijk zeggen, daar waren ook wel mensen bij... die ik niet helemaal goed kon verstaan. En het hinderde me niet, nee. want uh, je, je ziet het verhaal toch wel. En uh, het, zijn hele, het zijn ook... Kleine verhalen, overzichtelijke verhalen, het, ja. die, die, waar je helemaal in meegenomen wordt. Dus ik zou zeggen, in het allerrechtste geval, ondertitel je ze. Ja, maar toch was, het, was het, uh, het... Ik moest namelijk alleen maar schreeuwen en elke vraag uh, tien keer herhalen. Ja, en dat heb, is hinderlijk. Ik heb een antwoord, een beetje uit puzzelstukjes, samengesteld. Ja. Nou, dus goed. Dat, dat was, daarom was het niet, uh, niet goed bruikbaar. Nee. Maar daar, wat je zegt over die... Um, Misschien soms niet al te goed verstaanbare mensen. Dat heb ik heel belangrijk gevonden. Want ik vind die zotte cultuur van alles maar ondertitelen. Dus ik was heel erg tegen ondertitelen van iemand die bijvoorbeeld in een Drents dialect spreekt. Of in een Limburgs dialect. Gewoon dan zet je je oren maar het wijder open. Helemaal eens, helemaal eens. Laten we even naar een fragmentje gaan luisteren uh, uit die eerste aflevering over Drenthe. Hallo. die oh, Ah ja, dat is goed. Ik kan niet mijn camera draaien. We moeten dus die camera uitdoen. Want dit wat ze hier doen is illegaal. En ze zeggen: je mag wel draaien, maar dan moet je 4500 gul euro betalen. een biertje? Ja, ik wil wel een biertje. ja. Zet maar klaar, kom eraan. Maar dan moeten ze 4500 euro is de boete als ze hiermee gesnapt worden. Dat zijn dus volwassen mannen in een soort drankketen, Want ze zijn nu als straal bezopen. Ja, een drankkeet. En daar blijkt ook illegale radio uh, te worden gemaakt, toch? Ja. ja. ja nee. <laughs> een, een piratenzender ontzettend. in het bos. Ja, en net over de... Echt nog geen, geen tien meter over de grens in Duitsland. Maar betekent het ook dat je uh, met die verhalen over de grens hebt willen duidelijk maken... dat uh, daar ook, wij spreken, um, anders wordt gedacht over de grenzen van de wet? Dat is zeker zo. Uh, het, uh, ja, het toezicht is daar nog niet zo, uh, zo sterk en zo scherp als, uh, als in de Randstad bijvoorbeeld. Er rijdt wel politie rond, maar je ziet, ziet zo'n auto al vanaf uh, heel ver aankomen. <laughs> en uh, er hangen nog veel minder camera's en er is veel meer ruimte voor. Wat ik, wat ik zou willen noemen een soort milde anarchie en daar hou ik ontzettend van. Milde allergie, ja. Er is ook, wat, me, wat erg indruk op mij maakte, was een man die uh, uh, de, de lijken van Russische krijgsgevangenen had uh, vervoerd. Ja. Uh, want je hebt iets, tenminste ontdekt, ik weet eigenlijk niet of je het ontdekt hebt, maar de, je hebt eigenlijk ontdekt een vrij groot verhaal over concentratiekampen die daar waren, maar dan voor Russische krijgsgevangenen. Ja, dat waren 15 Emslandlager en dat is, die, die waren niet voor niets uh, aan de grens gebouwd, aan de, gren, uh, aan de grens met Nederland. Want het, dat is nu eenmaal ook een karakteristiek van die grensstreek, dat je wat je onwelgevallig is naar de grens verplaatst. Kerncentrales, uh, asielzoekerscentra, uh, windturbineparken en in dit geval dus ook uh, ja, de Emslandlager, 15 kampen. Aan die Nederlands-Duitse grens. Ja, en die man vertelde hoe hij de. de uh, nou, hoe de leefomstandigheden waren van die, van die Russen. Ja, misschien moeten we het er niet te veel over hebben. Mensen moeten het natuurlijk ook gewoon gaan zien. Ja, maar dat, dat maakt, dat maakt het, is, het is niet plot gedreven. Dus het kan. Nee, dat is waar. Die, die, die, die man, dat, dat, is, dat was, vond ik, een van de indrukwekkendste ontmoetingen die ik heb gehad. Een 84 jaar oude man. Die uh, inderdaad als jongen van vijftien elke dag met paard en wagen honderden Russische krijgsgevangenen uh, naar massagraven bracht. En hij heeft me laten zien op een maisveld. Hij zei, ja, dit, dit, dit is de begraafplaats, maar... Eigenlijk liggen er hier maar een paar. Daarbuiten, daar moet je wezen. En dat was gewoon boerenland. Dus die boeren, die ploegen daar in, uh, in menselijke resten. Ja. En hij zegt, er liggen hier geen 4000, zoals op een informatiebord bij de ingang stond. Er liggen hier 100.000. Ja. Ik vroeg me af of dat waar was, trouwens. Maar goed. Het um, is eigenlijk misschien niet eens zo belangrijk. Het zijn er veel. Nou ja, kijk, als. Ja. als we. we, we het is waarder dan die 4000 die bij het informatiebord stonden. Ja, Want zelfs. hij heeft er op sommige dagen heeft hij de honderden per dag weggebracht. Ongelooflijk. Ja. Is er, Twee er, is, jaar lang. Ja. Ik heb dus alleen de eerste aflevering gezien. Het zijn er zes. Is er een rode draad? Of ben je daar niet naar op zoek? Ja, ik ben bang dat dat een man met een kale hoofd is. Uh, <laughs> Jijzelf. Ja, ja, nee, dat, dat, een rode draad. Ik ben natuurlijk wel op zoek naar, naar hoe. Mensen die nou ja, naar mensen die de geschiedenis bezielen. Ik ben niet op zoek naar, naar, naar historische data aan zich. Ik ben op zoek naar mensen die me daar iets over kunnen vertellen. Die er iets mee hebben uit te staan gehad. Daar, daar was ik naar op zoek. En um, ja, Dan kom je inderdaad op kleine verhalen uit. Maar uh, die wel ja, voor mij de geschiedenis laten zien. Ja, ja. Slow television, N uh, uh, dacht ik het... Ja, en dat, dat, het is me nog veel te vlug, hoor. Ik zou, ik zou alleen al voor die grenslijn Drenthe van Zwarteberg naar Schonebeek... zou ik zes afleveringen willen hebben. Dus je, ga, je laat het hier niet bij? Je gaat nog meer van deze aflevering maken naar deze eerste serie? Nee, de komende paar jaar doe ik, doe ik niks meer. Want het is een, het is een, een, een, een, een nogal vraatzuchtig uh, monstertelevisie. televisie ja. Dus laat je geen ruimte voor andere gedachten. Dat is waar, maar ik vind het jammer als kijker als je ermee op zou houden. Ja, maar ik, ik, ik heb liever... Doe het voor mijn... mij. Ja, maar ik heb liever dat je mijn boeken leest dan mijn uit mijn programma's bekijkt. Doe <lacht> ik ook. <lacht> Doe ik ook. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Goed, um, vanaf zondag, uh, tien van half negen, de eerste aflevering... en dan zes keer uh, achter elkaar. Ja. Uh, de Grens heet het zeer toepasselijk van Tommy Ga, Ik dank je wel. Met plezier, dag. Het is vijf voor twaalf. De goede doelenclub The Giving Pledge heeft een nieuw lid. De Duitser Hasso Plattner is vandaag toegetreden. The Giving Pledge is een club van multimiljardairs... Bill Gates en Warren Buffett. Aan de telefoon is Riem van Gent. Hij is voorzitter van de Vereniging van Fondsen in Nederland. Goedenavond, meneer van Gent. Goedenavond. Is het een aanwinst voor de club, deze meneer Plattner? Alle mensen die toetreden zijn een aanwinst. Ja, dat zal best. Hoe moet je multimiljonair zijn? Hoe moet je multimiljonair zijn? Nee, moet je, moet je daarvoor multimiljonair zijn? Ja, ja. De, de Pledge is bedoeld voor de miljardairs. Ja. Toen Bill Gates en Warren Buffett de Pledge deden, spraken zij in feite de ongeveer 400 miljardairs in de Verenigde Staten aan. Juist. Maar nu hebben ze dus een internationaal gezelschap inmiddels bij elkaar uh, gebracht. Je aansluiten bij de giving pledge, dat betekent dat je belooft, geloof ik, dat je de helft van je vermogen weggeeft aan goede doelen. Voor meneer Platter zou dat dan bijna 2,7 miljard euro zijn, want hij verdient 5,4 miljard. Klinkt mooi, maar wordt dat gecontroleerd? Ja, dat wordt gecontroleerd. De Gates Foundation controleert dat en ook Rockefeller Philanthropy Advisors. Een club van Rockefeller in New York, waar ik zelf ook in het bestuur zit, uh, controleert dat. Juist. En, en, en geven die ook nog adviezen van hoe dat geld dan het beste te besteden of doen ze dat niet? Het gaat niet om het doel waaraan het besteed wordt, want dat kan zeer divers zijn, net zoals in Nederland. Het kan gaan om natuur of educatie of gezondheidszorg. Ja. Maar wat gebeurt is dat de mensen een soort uh, gemeenschap vormen en elkaar wel proberen te versterken in hoe je effectief kunt geven wat de impact is van wat je doet. Ja, ja. En hoe werkt het dan? Stel je bent multimiljonair uh, mi uh, ja. of, of miljardair, word je dan vanzelf benaderd door het secretariaat van de Giving Pledge nee. of... Meld je aan. Nou ja, dat, het zit daar ergens tussenin. Ja. Zoals u wellicht weet is bijvoorbeeld uh, Gates en Warren Buffett op ja. een trip geweest naar zowel Rusland als India. En daar worden dan gesprekken gevoerd. En op een bepaald moment dient bijvoorbeeld een Vladimir Potanin uit uh, Rusland zich aan ja. bij de pledge. Dus hem is niet okay. zo expliciet gevraagd dat te doen. Geen Nederlanders, hè? Geen Nederlanders nog. Nee, die, die geven in stilte. Um... Ja, ik denk dat er een aantal argumenten zijn. Ik bedoel, je zou nu kunnen zeggen... nadat er inmiddels een twaalftal niet-Amerikanen zijn toegetreden... zou je een, uh, kunnen hebben een soort zwaankleef aan... dat je erbij wilt horen. Maar in Nederland zie je toch een zekere pragmatiek... van waarom zou je lid worden van een dergelijke Amerikaanse Juist. club? Ik begrijp het. Wij zijn pragmatisch. Nou ja, dat moet dan maar. Uh, vo voorlopig zijn er voldoende mensen lid van die club...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 Dit is Radio 1.